Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben hun vaccinruzie bijgelegd. Er was onrust ontstaan over de export van coronavaccins. Het Verenigd Koninkrijk kreeg heel veel vaccins van Pfizer, dat in Europa wordt gemaakt. Maar leverde bijna geen AstraZeneca's vaccins terug aan de EU. Nu zeggen beide partijen een win-win situatie en vaccinaties voor alle burgers te willen. In Groot-Brittannië gaat het vaccineren trouwens als een speel. Al bijna 30 miljoen mensen hebben een prik gehad, en dat kan vaak op hele bijzondere plekken, zoals in deze enorme hindoe-tempel in Londen. We started here at the London Temple. We have also, as an vaccinatie offered vaccination in a mosque. And again, the uptake has been um, quite high. And again, it's the local imam promoting uh, vaccination in their population, and that's been really helpful. Die aanpak om op religieuze plekken te vaccineren heeft succes. Al 85% van de Britten boven de 55 heeft de prik genomen. Het Nederlands bergingsbedrijf is onderweg naar het Suezkanaal in Egypte. Dat wordt sinds gisterochtend volledig geblokkeerd door een dwarsliggend containerschip. Pogingen om het schip recht te trekken zijn mislukt. Aan beide kanten liggen tientallen schepen te wachten. Mensen die meedoen aan de ramadan kunnen s'avonds na de avondklok niet naar de moskee, zegt premier Rutte. Hij zegt dat hij de avondklok het liefst zo snel mogelijk kwijt wil, maar dat het gezien het aantal coronabesmettingen echt nog niet kan. En ook al is het nog altijd niet duidelijk wanneer een dagje dierentuin of pretpark weer kan, in Walibi maken de achtbaankarretjes weer loopings om te, om te testen of de boel veilig is. En verder krijgen veel attracties een lik verf, zodat alles klaar is zodra het weer mag. Je merkt dat het nu weer uh, begint uh, te kriebelen eigenlijk bij ons. Uh, alle monteurs zijn weer bezig, uh, de groendienst is weer bezig om het park mooi te maken, uh, de schoonmaakdienst is alles weer aan het schoonmaken. Het pretpark zegt ook nog dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat de bol failliet gaat. Ze zijn er klaar voor om weer open te gaan. Het weer. Vanavond en vannacht een spatje regen. Op sommige plekken kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 3 graden. Morgen zon en wolken. Het wordt dan zo'n 13 graden. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 In in ZFM. ZFM met nu Sea of Love. Neger, ZFM Down in Jamaica they got lots of pretty women steal your money then they break your heart Law some sushi's in love Uh oh. If you have a change